of ga naar hersenstichting.nl Dit is Radio 1. Middernacht zondag 23 januari. Eva de Jong met het NOS journaal.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 Het Nederlandse fregat De Ruiter is in de Arabische Zee in actie gekomen tegen piraten. Het was volgens defensie niet mogelijk het moederschip te overmeesteren, omdat niet duidelijk was of er mensen werden gegijzeld. Daarop werd besloten om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. En daardoor kunnen de piraten geen aanvallen uitvoeren op koopvaardijschepen.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 Ook de oudere broer van Voice of Holland winnaar Ben Saunders... heeft een talentenjacht op televisie gewonnen. Bij het SBS6-programma Popstars ging de overwinning naar Dean Saunders. In de finale kreeg de 30-jarige zanger meer stemmen van het publiek... dan zijn 16-jarige rivale Simone Nijssen. Zijn broer Ben werd gisteren tot winnaar verkozen... van de Voice of Holland bij RTL 4. Feyenoord heeft zijn thuiswedstrijd tegen de Graafschap met 1-0 verloren. Leon Broekhoff van de Graafschap scoorde in de 88ste minuut. Andere wedstrijden in de eredivisie. Willem 2 won thuis met 1-0 van Vitesse. NEC speelde thuis gelijk tegen NAC. Het werd 2-2 en Heracles AZ eindigde in 0-0. Het weer overwegend bewolkt met een enkele opklaringen en minima rond 3 graden. Plaatselijk mist en daarbij iets kouder in de loop van de nacht vanuit het noorden lichte regen. Overdag geleidelijk weer droger en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 kan het niet laten en hij is nog altijd commissaris bij onder andere Unilever, bij de ING, bij Philips. Ik heb het over niemand minder dan Jeroen van der Vier. En hij staat hier achter de deur van kamer 117. Ik klop erop. Het is rustig, het is stil. Ah, de deur gaat open. Kom erin. Bijzonder goede avond. Goedenavond. Meneer van der Vier. Ja. Hoe bevalt deze kamer? Want ja...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 Maar bezuinigen, wat dat betekent, is vaak slecht nieuws voor de mensen. Op een of andere manier of andere manier. En hoe kan je het nou verkopen dat als er dus slecht nieuws is voor de mensen. jij daar dan weet ik wat, in de luxe, te luxe hotelkamers gaat zitten. Ik vind dat onlogisch en onnodig. Um, ik wil even met u de, de afgelopen week doornemen. Want ja, u bent eigenlijk met pensioen, geloof ik. Maar volgens mij verre van, volgens mij met al die commissariaten en andere bezigheden heeft u. Het, Ontzettend druk. Kan u kort beschrijven wat u afgelopen week allemaal heeft meegemaakt? Oeh. Nou, het voornaamste van deze week waren commissarissenvergaderingen van de ING en Philips. Gaat het goed met de ING? Wat? Nee, dat moet ik niet. Als commissaris moet je dat nooit zeggen. En dat kan altijd beter, trouwens. <laughs> de, wat, wat dat dat dan zegt betekent. u ook als commissaris, toch? Tegen de mensen ja, van de ING. Tuurlijk, dan. Dat kan ja, Dat altijd. De...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 dat er dus meer eh, jonge mensen in Nederland... Eh, gaan techniek en wetenschap gaan leren of studeren. En dat gaat dus helemaal vanaf het beroepsonderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs, hoog beroepsonderwijs. Maar ook universitair wil je dat er meer mensen... dus voor techniek en wetenschap kiezen. En om dat te bereiken, hebben ze een aantal programma's... op al die instellingen die ik net noemde, maar natuurlijk ook... In het basisonderwijs, want heel, je moet ook al heel vroeg die belangstelling gaan opwekken, daar hebben ze ook programma's voor. Dat is de essentie van platform beta-techniek. En waarom is het zo belangrijk? Het is zo belangrijk, omdat je in een samenleving heb je natuurlijk niet alleen beta's nodig hebt. Maar als je in Nederland nu kijkt, dan zijn er zijn ongeveer twee op de tien mensen die hebben uh, iets in een opleiding hebben ze iets gedaan wat te maken heeft met techniek en wetenschap. 8 op de 10 niet. Overigens zitten daar dus niet de, de medici, de doktoren bij. Die zitten er ook nog een keer. Maar je hebt in Nederland heel veel mensen, die werken bijvoorbeeld in communicatie. Ja. Of in het laatste jaar zie je dat heel veel mensen zijn psychologie gaan studeren. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen nog steeds bezig met talen of gewoon handelsopleidingen. Maar dat is het dus niet. En de, de, de, het idee... Wat is het dan precies wel? Nee, wacht even. Ja. Dus 2 op de 10 techniek en, we en ja. wetenschap. Ja. Als je naar de landen om ons heen kijkt, is dat bijzonder laag. Dat is veel lager dan de landen om ons heen. Als je naar Azië kijkt, naar China, is het extreem laag. Nou, dan kan je zeggen: nou, is het dan nou zo erg als in Nederland dat heel laag is? Kunnen wij dus een goed en sterk en fijn land met elkaar zijn als dat heel laag is? Dan krijg je zo het verhaal: we zijn een handelsland, en Rotterdam en Schiphol, en we voeren alles door. Zoveel techniek en wetenschap hebben we niet nodig. Nou, daar kan je toch grote vragen bij zetten. Want als je in de toekomst... Vraagtekens zetten. Want als je in de toekomst sterk wil zijn... Bijvoorbeeld in Rotterdam, of met Schiphol, of in je dienstverlening... heb je op de achtergrond in die dienstverlening... heb je toch heel veel techniek en wetenschap. Denk maar ook even aan IT hè, en allemaal systemen... wat natuurlijk wel bij techniek en wetenschap zit. Heb je ook nodig om daar aan mee te kunnen doen. Dus die stromen veranderen ook. En als je dan grofweg stelt... Hè, je kan er verschillende rapporten over lezen, maar in onze samenleving... zijn de meeste mensen, zijn er overtuigd... dat je toch eigenlijk zeker drie op de tien mensen techniek en wetenschappen, liever vier op de tien. Dus je moet van twee op de tien moet je naar drie à vier op de tien. Dan zouden wij een sterker land zijn qua samenstelling. Dus het is helemaal niet zeg dat ik zeg dat alfa's, zoals even tegenstelling, die onbelangrijk zijn... Nee, of dat communicatiewetenschap of de psychologen, die hebben we ook allemaal nodig. Maar het gaat dus om de onderlinge verdeling. Maar nu zijn beta-studies vaak moeilijke studies. En wil je een goede beta worden, dan moet je vooral goed de materie induiken... en dieper induiken en langer induiken. En dat kan uh, via uw platform wel gestimuleerd worden door de overheid. Maar gisteren waren er natuurlijk ook de studentenprotesten. Ja. Want uh, het, het, het, het wordt bijna... Uh, onmogelijk gemaakt nog om moeilijke studies te doen. Dus aan de ene kant probeert de overheid met Uplant platform... de betas op te stuwen in de vaart der volken. Maar aan de andere kant probeert ze tegen te houden. Hoe ziet u dat? De, dat is een hele goede vraag. Het eerste wat natuurlijk heel belangrijk is... over het algemeen duren de technische studies één jaar lang. Je hebt dus drie jaar voor je bachelorfase en twee jaar voor je masterfase. Een hele andere discussie of dat verstandig is, maar dat is waar we dus nu zijn. Voor die technische studies is het wel degelijk. Dus ook, je mag dan je bachelor's, dus in het voorstel van de regering... mag je bachelor'sfase één jaar verliezen. Dat is dus gelijk aan de niet-technische studies. Maar als je een masterfase hebt van twee jaar... dan mag je daar ook één jaar verliezen. Dus met andere woorden... Als je in totaal een vierjarig programma hebt, mag je er zes jaar over doen. Maar voor een technische studie heb je dus een vijfjarig programma, drie plus twee... en dan mag je in totaal twee jaar verliezen. Dat is ook een hele discussie of je nou... Hè, want nu is het voorstel, is je mag alleen maar bij je badges één jaar verliezen... en dan gaat de klok opnieuw tikken en masters. Hè, nog, maar laat dat nou even aan de regering over of ze dat nog willen verbeteren. Maar dat is het idee. Nou, dat je een technische studie in 5 plus 2 doet, vind ik helemaal niet zo onredelijk. Ja, dus dat moet dan kunnen. Er staat ook nog tegenover dat als je denkt aan de toekomstige samenleving... dus de mensen die nu een opleiding hebben... moeten dus weer in een wat ander soort maatschappij werken... dan die nu is of tien jaar geleden was... Dat je juist met die mensen die, die techniek en wetenschap hebben gestudeerd. die hebben vaak diploma's die internationaal ook geldig zijn. Die kan je dus ook makkelijk in andere landen meewerken. Je kan er ook. Hè, dus je hebt echte marktwaarde, Je hebt vaak ook een herkenbaar beroep. Je kan ook met belangrijke dingen bezig zijn. Heel veel mensen willen de wereld verbeteren. Nou, als je techniek. He? denk maar, je kan nieuwe energie vormen... of misschien kan je nieuwe medische apparaten maken, He? denk maar. Dus je kan belangrijk werk doen, je kan internationaal werk doen... en het is vaak teamwork. Dus je hebt eigenlijk heel veel kansen op, een, op de arbeidsmarkt... om in een, een aantrekkelijk beroep terecht te komen. Nou, het enige wat je dan moet doen... is dat je één jaar langer in jezelf moet investeren in die opleidingsfase. Ja, dat valt wel mee, maar aan de andere kant heb je, word je misschien nog wel beter... als je twee studies doet... En de tendens die er nu ook heerst, als ik de studentenprotesten goed gevolgd heb... is het ook dat de universiteiten zeggen van... ja, het wordt allemaal ons zo moeilijk gemaakt om goed en kwalitatief les te geven. Er is een soort van ontmoediging richting de studenten bezig, heb ik het idee. De... Wat ik zelf zie... Ik heb best enige begrip voor die, voor die protesten. En er zijn ook anderen, want er zijn ook... Uh, andere bezuinigingen, dat heeft allemaal met onderzoeksgelden te maken. Het gaat dus niet alleen over die langstudeerders. Maar, en ik denk, maar dat je op zich iets doet aan die langstudeerders, ik denk, dat wil ik toch wel twee dingen over zeggen. Uiteindelijk is studeren is geld wat uh, voor de voor de mensen die studeren, dat is geld van belastingbetalers. En de, terwijl deze mensen die investeren zichzelf later om betere banen te krijgen, daar mogen mensen best zeggen, nou ik wil best dat wij mensen de universiteiten steunen... maar er moet wel behoorlijk doorgewerkt worden... want uiteindelijk leven ze dus hè, voor, voor een gedeelte... trouwens niet helemaal, van belasting gehad. Dus daar mag je best eisen aan stellen. Dat is helemaal niet zo gek, want het gaat voor hun eigen goede banen. Het tweede is, als je natuurlijk de protesten vergelijkt... maar ik heb het voordeel gehad dat ik vrij goed weet... hoe gaat het in Engeland, hoe werkt het systeem in Frankrijk... hoe gaat het in Duitsland, ik heb in Amerika gewerkt, ook in andere landen... Ja, dan is ons systeem is nou niet hè, van het hele beperkte. Hè? Er zijn in andere landen zijn nog wel hardere penalties... als je niet uh, behoorlijk doorstudeert. Maar het is toch mooi dus wij, dat in als wij Nederland als wij iedereen kan vergelijken? Studeren. Ja. ja, maar in andere landen... Het is ook, ja, even, even toch goed opletten... Het, hier gaat het tegen lang studeren. Je mag best lang studeren, het kost je alleen meer geld. Dan zegt alleen, hè, als het ware... de belastingbetaler draagt minder bij als u heel lang wil studeren. Nou, ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk wel redelijk. Je wordt niet verwijderd van de universiteit. komen alleen penalties. Um, hoe lang heeft u gestudeerd? Ik heb in feite in Delft uh, was toen vijf jaar. Ik heb dat in zes jaar gedaan. Ik heb één jaar een bestuursfunctie gedaan, dus uh, ik had eigenlijk nog een jaar over. Oh, dus nou, ja. toen had u al een bestuursfunctie. En toen heb ik dan na, ja, ik bedoel dit onbescheiden. Ik heb dan naar Rotterdam gestudeerd. Dat heb ik gewoon nominaal gedaan in de avonduren met een baan erbij. Mooie studententijd. Ja, ik heb in Delft, ik kwam daar uh, vrij jong aan. Dat heeft ook wel voordelen, want dan, ja, als het ware, word je daar nog een stuk gevormd. En uh, ik kijk daar met veel plezier op terug. Uh, was u ook bij het koor en uh, zat u ook in een studentenvereniging? Ja, ik was bij een studentenvereniging. Ja? Ik was bij het Delft Studentenkoor. Ziet u uw jaarclub Ja, wij zien de? onze jaarclub nog steeds. En dat is eigenlijk een hele hechte band. En dan heb je ook veel in je leven aan gehad. Ik bedoel niet zozeer van netwerken... maar ook, ook vaak voor terugkoppeling. Ja, dus uh, ja, als, als ik daar iets niet goed deed... dan krijg ik natuurlijk ongezouten kritiek. Dat kreeg ik uh, <lacht> dus nou ja, 40 jaar geleden al en nu nog steeds. <lacht> dus, uh, ja. Zitten daar nog meer beroemde CEO's in? Of mensen die wij misschien kennen? Die... Nou, voor, voor mij wel, maar niet voor de radio, denk nee. ik. Ja. Um... Want het is belangrijk, meer beta-studenten... ook omdat wij in Nederland een kennis-economie willen ontwikkelen. Tenminste, daar draait het allemaal om. Gaat dat lukken in Nederland? Gaan we bij die top vijf landen van kennis-economie horen? Ja. ja. Nog even terug naar beta-techniek. Het is nu twee op de is techniek en wetenschap. Het moet naar drie à vier. Ik zeg maar even vier. Hè. Dus even, even om het hard aan te zetten, dat geeft dus het gat aan. Toch ook heel belangrijk om te weten dat ongeveer zeven op de tien mensen... zou iets qua techniek en wetenschap kunnen studeren. Dat zijn allemaal niet onze beste wiskundigen. Maar het is dus niet zo dat, dat, dat wij de mensen niet in de pijplijn hebben. Het zijn dus keuzes die mensen, dus heel veel mensen hadden... in die richting kunnen studeren, maar waar we het liever niet gaan doen. En daardoor laat je dus potentieel liggen. Dat is het eerste... Deze week is ook de innovatiewijzer uitgekomen. Die heeft een aantal kranten gestaan. En dan zie je dus behalve dus het ter beschikking hebben... van, uh, van mensen die dus techniek en wetenschap hebben gestudeerd... dat dat een belangrijke rol is... is een andere kant dat in Nederland... Uh, wij nogal hard achteruit zijn gegaan... in investeringen in research en ontwikkeling. En dat is zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid. En eigenlijk is dat vrij zorgelijk. We zitten nu met allerlei landen waar we ons helemaal niet willen vergelijken. En dat, dat zou je dus ook omhoog moeten krijgen. En daar is natuurlijk het innovatieplatform. Dit is niet helemaal nieuw. Dus Het innovatieplatform waar de vorige premier echt persoonlijk aan trok. Dus ondanks al die inspanningen... zie je dat we nog echt niet goed gaan... met de ontwikkelingen in research en ontwikkeling. Nee, maar Ik, ik ben ook betrokken geweest bij het innovatieplatform. Ik ben een paar keer aangeschoven daar om te vertellen hoe we... Uh, jongeren moeten mobiliseren, want daar moet het toch ook vandaan komen. En ik denk wel dat de ideeën uh, en de plannen goed zijn... maar het wordt bijna niet gedragen door de overheid. Dat is mijn probleem een beetje. Wil de overheid het wel echt? Willen we wel die kennis-economie ontwikkelen? Nou, ik vind, je hebt nu het uh, ministerie van ELI, hè, Economische Zaken, Landbouw... En innovatie. Overigens, heel veel mensen denken dat die I voor industrie staat. Dat vind ik ook nog wel aardig. Maar, maar het is wel innovatie. Het feit dat je dat dus in de naam van de ministerie stopt... geeft aan dat de huidige regering het ook belangrijk vond. De vorige, dus de regering Balkan, die, vond, die trok zelf op de innovatieplatform. Die verbond daar ook zijn eigen naam mee aan. Nou, nu zal dus minister van Hagen zal dat weer moeten invullen... Maar ik hoorde ook een radio-interview met uh, Renoy Kamp... onze voorzitter van de SER, die het echt ook scherp aanzetten. Ja. Dus Ze ja dat kan gewoon niet, we zijn, we zijn achteruit gegaan. Um, en dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van de regering. Zeg, ja, we moeten, alles moeten we bezuinigen, dus moeten we dat ook niet... Hè, op, nou, innovatie, dus niet de pot innovatie... maar er waren wel gelden voor onderzoek, om uit het aardgas. Dat is allemaal een hele ingewikkelde problematiek. En die potten worden dus ook ingekrompen... En dat was natuurlijk een heel interessante opmerking is... dat dus genooi kan zijn... ja, maar in Duitsland hebben ze het natuurlijk ook moeilijk en andere landen. En daar vinden ze toch wegen om minder in te krimpen... op die investeringen in ontwikkeling en research. Overigens vind ik dat je niet alleen naar de overheid moet kijken. Je moet ook wel degelijk kijken waarom bedrijven... niet extra research en ontwikkeling in Nederland willen doen. En dan ben ik ook een beetje terug... Over de platform beta-techniek, maar ook wat voor fiscale regelingen je dat hebt. Uh, overigens is het niet allemaal slecht nieuws. Er is het toch wel zeer verheugend, ik denk een beetje dat het door de crisis ook komt, met het ondernemerschap. Uh, dus het aantal mensen dat een eigen bedrijf wil beginnen, is enorm snel toegenomen in Nederland. En ook relatief ten opzichte van het buitenland. En dat is toch een hele belangrijke component. Ja, want een aantal van die bedrijven zal wel mislukken, een aantal zullen heel klein blijven. Maar er zit natuurlijk onder deze kleine bedrijf zit ook de nieuwe tom loop ik dan maar of de volgende tom En dat helpt natuurlijk echt. Nee, maar dat begrijp ik ook. En ik, ik, ik hoop dat ze naar Rino kan gaan luisteren. Maar dan denk ik bij mezelf: ja, je moet ook de, de, de, de infrastructuur voor innovatie en studenten goed faciliteren. Dus waarom bezuinigen op goede universiteiten? zoals in Delft of uh, in andere uh, steden? Nou ja, dat was ook een van de thema's. Dus uh, ik denk dat in de pers uh, over de studentenprotesten... Uh, heel erg sterk de, de langstudeerders zijn uitvergroot. Maar goed, dat hebben we er net over gehad. Maar in feite zit het dus ook te zorg. Dat, heeft, dat heet al in Nederland je hebt tweede geldstroom derde geldstroom. dus is de hoeveelheid geld aan de universiteiten gaat. Ik zit daar niet goed genoeg in. Hm. Uh, soms is het ook wel eens goed dat je bij een bedrijf... dat je gewoon eens een keer moet wieden. En even denken uh, nieuwe prioriteiten stellen. Uh, dus met andere woorden... Uh, dus, uh, kan je als het ware met minder geld nog echt goeie, goed kwalitatief onderwijs bereiken... of ben je hier aan het bot aan het snijden. Ja. Daar zit ik even niet genoeg in. Maar ik vind, als het zo zou zijn... dan moeten natuurlijk de universiteitsbestuurders ook heel duidelijk die, die case maken naar de overheid. Ja. Is, beta is, het, is het eigenlijk leuk om een beta-studie te doen? Ja, wel is, degelijk. Ja, maar er zijn bijna geen vrouwen. Ja. Ja. ja. Nou, dat, is, dat hebben we het nog niet over gehad, maar beta-techniek... We hadden dus doelstellingen gezet hoeveel extra mensen er moesten instromen. Die zijn een heel erg gehaald. Dat was totaliteit. Maar ook dat er dus meer meisjes zouden moeten komen... in de technische en wetenschappelijke opleidingen. Op universitair niveau is dat eigenlijk behoorlijk goed gegaan, allebei. Het hbo en het mbo, wat je daar ziet, dat neemt wel degelijk toe. Maar daar in aantal... Maar meisjes blijven daar nog steeds achter. Het gaat nu een heel klein beetje beter. Je moet je wel even een groot glas bij halen. En dat is wederom dat is helemaal niet nodig. Er zijn genoeg meisjes die dat uitstekend zouden kunnen. Maar ze maken die keuze nog niet. Nou, laten we hopen dat ze het snel doen. Ook voor de jongens die nu in die bedden. Want het bedoelt, vrouwen maken het leven toch leuker. Ik ben op zoek naar de telefoon. Want ik ga even het roomservice bellen. Want ik neem aan dat u best dorst heeft. Ja. Wat zou u willen drinken? Een, ro een rode, ik mag geen reclame rode spa noem ik het altijd, maar dat is toch De telefoon gaat over. Ik dacht dat u ging zeggen een rode wijn, maar niet te duur. Ja. Ja, je spreekt met Patrick van Kamer 117. Wij willen graag uh, een rode uh, spa, maar dat mag ik niet zeggen. En, en, uh, en een biertje, alstublieft. Een uh, rode, dat mag ik niet zeggen, en een biertje, kom Oké, okay, ja. dank u wel. Ja. Um, want dat hebben we misschien ook wel nodig, even een versnapering. Want we moeten natuurlijk ook naar het volgende onderwerp. Ja, wat heeft was... de beta-techniek, ik ook oh. één ding daar nog over. Wat natuurlijk heel belangrijk is, en dat gaat ook goed. We hebben als onderdeel van beta is JetNet... Nou, wat is Jetnet? Dat is een, uh, een heel mooi voorbeeld wat je dus kan doen... zonder altijd naar die overheid te kijken. En Jetnet zijn uh, nu, dacht ik, 60 bedrijven of 70 bedrijven. Die hebben al 140 scholen geadopteerd in Nederland. Middelbare scholen. Er ongeveer 500 middelbare scholen. Dus we komen in de buurt van 1 op drie. En dan, wat zo'n bedrijf dan moet doen... die moet dus uitleggen. Dat is natuurlijk een technisch bedrijf. Wat het nou betekent om bij zo'n bedrijf aan die middelbare scholieren te werken. Want wat was het dus nou het probleem? Vroeger als als je dan vroeg aan een jongetje wat wil je worden, brandweerman of straaljagerpiloot. En als je een meisje vraagt wat wil je worden, nou verpleegster of dokter nu. Dan begreep iedereen wat je deed. Als je dan zei wil je chemisch technoloog worden, dan denken mensen ja wat is dat? Hè? En dat is misschien wel heel eng. Of wil jij een operator op de raffinaderij worden? Dan denken ze dat je de hele dag van die hele grote kranen met van die wielen zit dicht. Hè? Terwijl dat hè, ze veel meer op een cockpit van een vliegtuig lijkt. Nou, wat je dus kan doen is die mensen van die middelbare scholen naar die bedrijven halen. En jonge mensen, ik zou er veel te oud voor zijn. Die bij het bedrijf werken en daar net een paar jaar binnen zijn. Terug naar de scholen om met wat materiaal wat ze meenemen om uit te leggen wat ze doen. Om ze te enthousiasmeren. Dus je, ja, dus je geeft het beroep, eh, beroep handen en voeten. En dat werkt zowel goed voor jongens als voor meisjes. En daar zijn we nu heel gericht mee bezig. Dus en gaat loopt alle scholen af? Ja. <laughs> ja. Goed, maar er was natuurlijk nog een groot ander onderwerp. En dat was namelijk... Oh... Er wordt geklopt, het Daar zal Daar komt het uh, rode water met bubbels. Ja, precies. <laughs> nee, het water, geen rood water. En dan komt dat vocht van die andere ja. grote multinational van, uh, van Nederland. Goedenavond. Ja. Dank ja. u wel. Ja. Uh, een ander groot onderwerp wat, vandaag, of wat deze week speelde... was natuurlijk Wikileaks. En u bent ja. genoemd. Ja. Dat moet u toch, uh, dat moet u toch deugd doen... Nou, nee. nee. Nee? Maar ik kan me toch voorstellen dat als je genoemd wordt in Wikileaks... dat de Amerikanen rekening met u houden, dat moet toch ego-strelend zijn? Ja, we hadden toen Wikileaks begon... Eh, had je al lang bedacht dat als dat ambtsberichten zijn... van Amerikaanse ambassades terug in hun systeem... natuurlijk, je weet zelf dat je contacten hebt gehad met die Amerikanen... Dus je kon ook wel bedenken dat vroeger of later Shell een keer aan de beurt zou komen. Ja, en niet alleen Shell, maar ook ja. Jeroen van der Vier. De ja, nou, topman zo denk van niet. Shell. Nee. nee. nee. Je staat voor je bedrijf en dat moet je dus niet... Uh, ja. Wat vindt u van WikiLeaks? Nou, het begint al... Je... Ik vond vooral deze week dat... Uh, iedere dag stonden dus in de NRC daar ongeveer twee pagina's. Dus het lezen van de krant duurt per dag zeker nu tien minuten langer dan normaal. <lacht> Ja, dat is... Dus je leest het wel met belangstelling. Uh, en klopt En ik denk ook, dat is één. Tweede, om er ook iets positiefs over te zeggen, is dat... Ja, voor heel veel mensen die aan de binnenkant van politiek of bedrijfsleven, die zeggen, dat zie je ook elke keer terug, nou, dat was nou niet erg nieuw. Maar ik denk dat voor heel veel mensen die... Ja, die als je dan zegt, we moeten internationale samenwerking hebben... Of wij moeten bespreken of we wel of niet naar Afghanistan. Destijds was dat dus gaan. Ja, dan zie, mensen zien nou eens een beetje hoe dat gaat. Er is geen knop op het bureau van een minister meer internationale samenwerking. Nee, dan komen dus allerlei ambtenaren en diplomaten. en er zitten ook allerlei contacten over. En dat, dat loopt natuurlijk niet als een soort. Uh, op een manier dat je een huis bouwt. met een soort plan met, met lijntjes. He, dat, dat loopt natuurlijk heel anders. En daardoor geeft het dus wel een mensenstuk inzicht, wat ik aanneem, met een aantal mensen dat interessant vindt. Super interessant. Aan de andere kant, wat ik, aan de negatieve kant, is het natuurlijk heel vervelend. Dat als, eh, dit, als ambassades, vind ik wel dat die vertrouwelijk met hun thuisbasis moeten kunnen communiceren. En als mensen denken dat dat niet kan, dan ga je natuurlijk, gaat niemand meer iets aan een Amerikaanse of aan een andere ambassadeur. of eh, ambtenaar die daar werkt, dat diplomaat vertellen. En dat, dat staat dan haaks op de succesvolle internationale samenwerking... die wij zo graag willen. Nou, dat is een andere opmerking. En de derde is, ik vind toch, ook als je die krant leest... is het natuurlijk wel heel erg moeilijk. Hè? Een Amerikaanse diplomaat heeft iets gehoord. Nou, dat kan op een receptie zijn. En soms heeft hij iets gehoord van een Nederlandse ambtenaar. En die Nederlandse ambtenaar heeft dan weer iemand anders gesproken... Um, uh, en die vertellen dan iets aan elkaar... en dan gaat deze diplomaat natuurlijk in zijn zienswijze... iets terugrapporteren aan Washington... waar hij waarschijnlijk zelf niet slecht uitkomt. Nee, en dan zijn dus allerlei opmerkingen. Als ik dat lees... dan denk ik, nou, het vervelende is... dan denk je, ja, dat moet out of context zijn. En dan gaat de NRC er een keer over schrijven... en die wil daar natuurlijk ook pakkende kop op zetten... zodat we dat vooral lezen. En dan ga je het artikel lezen en dan denk ik... Nou, Dat valt allemaal nog wel mee. Ja, maar of hoeveel is er waar? Want ik denk echt, dat kan gewoon niet kloppen. Dat, dat is, hè. Maar, maar het is dus het brengt wel misschien mensen in hele vervelende situaties. Terwijl dat nog wel eens heel onterecht of heel onverdiend zou kunnen zijn. Maar hoe, hoeveel, hoeveel is er waar? Als u dan leest in de krant de NRC, dan, dan, dan leest u iets over Wikileaks. Hoeveel procent kunnen wij daarvan geloven? Want u weet precies ja, wat er gebeurd is en wij moet, lezen wat? Je, nee te a zijn voor de 90% van de zaken, daar ja, weet je wel eens iets van. Maar dat hebben bijvoorbeeld denken over al, alle zaken over eh, Afghanistan. Ja, ik ben een goede lezen, maar ik weet helemaal niet zoveel meer dan de andere burgers. Ja, maar, maar wat Shell je wel hebt geleerd, is als je ergens één regel uitlaat... en dan, dat mist al zoveel context. En als je zegt, ja, maar als je dat erbij had verteld en of dat... Hè, ja, het is natuurlijk wel zeer selectief gedaan. En het is twee keer selectief. Hè? Want het is al uit een rapportage terug van Washington... wat die diplomaat dan had onthouden of had willen zeggen. Ja, maar die is natuurlijk nooit teruggetrekt met de bron... Uh, die hem die informatie of haar die informatie had gegeven. Plus dat de krant nog eens een keer die hele zaak uitselecteert. Nou, ja. dan zullen ze best hun best doen om daar een redelijk plaatje van te geven... Dus ik heb daar toch, toch hele gemengde gevoelens bij. Nu, ik, ik las wel in de krant. Maar, uh, het ging over uh, uw onderhandeling met, met de Russen over uh, Sachalin. Dat is een eiland boven Japan waar, uh, waar Shell veel belangen had. 55 ja. om, uh, voor, de, voor olie- en gaswinning. Uh, dat Balkenende had gezegd dat u werd uitgeperst als een sinaasappel. Klopt dat? Voelde u nou, zich een sinaasappel? Ik, zo, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Maar er de, de was destijds bekend, en hebben we het uitvoerig over gehad... met Shell en allerlei media, dat, we, dat was dat enorme druk. van de Russen werd op het Shell-bedrijf gezet. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd dat wij ons belang hebben gehalveerd. En daar hebben we een compensatie voor ja. gehad. Maar die onderhandelingen hebben in totaal anderhalf jaar geduurd. Ja. En waren bijzonder lastig. Ja, ja en, en, en u heeft ook verteld dat u persoonlijk met, uh, met uh, Poetin sprak... Uh, en, en Wij zeiden altijd president Poetin toen hoor. We zijn oh. heel beleefd bij jou. Ja. Uh, met de president uh, Poetin. Uh, heeft u, heeft u uh, de president Poetin u echt onder druk gezet? Was het echt. Uh, uh, voelde u zich echt een citrusvrucht die werd uh, ja, uitgedraaid? Uh, het waren overigens niet alle onderhandelingen waren met president Poetin. De meeste onderhandelingen waren of met de minister of met de, de leiders van het bedrijf Casprom. De, de onderhandelingen, als het anderhalf jaar duurt... dan betekent dat je grote moeilijkheden hebt gehad. Daar komt het gewoon op neer. En u lag er ook van wakker? Uh, nou, in die tijd was... Uh, er gebeurde zoveel dat je blij was als je kon slapen. Dus er was geen reden meer om wakker te... want we hadden nog een paar andere problemen ook bij het bedrijf toen. Ik denk uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We hebben, we hebben ook gezegd dat we eruit gekomen zijn... ik geloof dat we hebben gezegd op een redelijke of acceptabele wijze. Er zijn natuurlijk wel eens momenten geweest dat je echt zit te denken... Van, ja, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Je was natuurlijk toch halverwege de rit was je toen toch bezorgd... of je er wel redelijk uit zou komen. Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat gebeurd. Ik wil ook zeggen, het project draait nu prima... De verstandhouding met uh, het Caspron-bedrijf is ook uitstekend. Er werden ook over nieuwe plannen nagedacht. Ja, die Wikileaks die moeten nog verschijnen. Uh, yeah. <laughs> dus uh, nou, dat zullen we dan wel zien. Dus, uh, dus het was een moeilijke fase. We hebben daar echt hulp van uh, regeringen, niet alleen Nederland, hebben we gevraagd. We hebben ook gekregen... Daar zei, daar... Trouwens, dat vond ik wel opvallend ook weer in de pers. Alsof dat nu bleek. Uh, daar is de Nederlandse regering ook heel open over geweest. was trouwens ook toen in alle media. Het was ook het gespreksonderwerp van alle diplomaten. Dus je kan het ook een keer anders kijken. Iets wat toch een zeer grote uh, nieuwswaarde toen in de pers had geduurd. Ongeveer anderhalf jaar. Nou... Wat we tot nu toe van de Wikileaks hebben gezien, is nog uh, kwart onderhoekje bij de NRC. Dus dat valt nog wel mee. Nou, we noemen nog veel verschijnen, <laughs> denk ik. Maar, ja. en, en, en u zegt inderdaad, u heeft veel hulp gehad van de regering en van andere regeringen. Uh, het buitenlands beleid, zo lazen wij ook uit de kranten. Uh, het, hele, het hele Nederlandse buitenlandse beleid wordt bijna op, uh, op, op, op Shell gestoeld. Nee. Dat staat, is toch mooi? Er staat een hele interessante Wikileaks. Er staat dat Shell een evenredige invloed heeft op het uh, beleid in Nederland. Er staat niet een onevenredige invloed, een evenredige invloed. Als u vandaag het Financiële Dagblad had gelezen... ik geloof trouwens ook de NRC, die uh, merken ook beide op... ja, dat is nogal logisch. Waarom het hier, dus, dus, Waar gaat het nou om? Energie is voor ieder land heel belangrijk. Overigens, in Nederland, denk maar aan de gasunie, daar zit de overheid in. He, dus, en voor energie en voor de toekomst, hoe dat gaat... daar zullen altijd samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven of NGO's... He, dat zal altijd moeten gebeuren hoe je dat dus doet. En dat moet je met elkaar overleggen. Ja, maar en dat schiet... is natuurlijk ook het belang van de regering. Ja, maar u schiet zo in de verdediging. Terwijl ik denk ja. bij mezelf van het moet toch prachtig zijn als je uh, uh, als Shell zo goed kan optrekken met, uh, uh, of tenminste, eigenlijk een beetje het buitenlands beleid kan bepalen. Nee, wij bepalen niet het buitenlands beleid. Jij geeft aan en dat zou je ook moeten doen, het buitenlandse beleid wordt bepaald door de regering. Sorry, het klinkt even collegeachtig. Dat dit <lacht> later tijd zien. Ik laat het even dat het anders feta wordt. Wacht even, <lacht> we gaan even iets anders. We spelen voetbal. De regering bepaalt het spel. Zij bepalen de spelregels en de grootte van het veld. En een bedrijf is een spelertje op het veld. Die moet zich aan de spelregels houden. Enkele keer mag hij wel zeggen, met die spelregel ben ik het niet eens. En kan, maar dan moeten andere mensen dus bepalen of de spelregels worden veranderd. Maar zo zit het in elkaar. Dus het is een heel, heel scherp rollenspel... De regering is de scheidsrechter en het veld en het spel. En wij zijn de spelertjes die proberen doelpunten te maken. Ja, dus ja. even, het buitenlandse beleid wordt bepaald door de Nederlandse regering. Uh -huh. Maar hier wij werden dus bij de Russen zaten wij in grote problemen. Er waren problemen van internationale rechtsorde. Dat zou betekenen in onze visie dat wat er toen werden, dus claims gedaan in verband met het milieu, die absoluut niet realistisch waren. Die kunnen ook andere bedrijven gebeuren. Dat zou dus terugstaan op het investeringsbeleid van het Westen in het Rusland. Wat natuurlijk zorgelijk zou kunnen zijn, want wij grenzen aan elkaar... en wil willen juist meer succesvol met elkaar handel drijven. Nou, dat kan je uitleggen aan de regering. En dat is wat je ook doet. En je kan ook zeggen van, het zou natuurlijk wel helpen als u als regering... want dat is ook het belang voor Nederland, dat wij een goede energierelatie met Rusland hebben. Dus u, en zo gaat het dan verder. U wordt af en toe geholpen door de Nederlandse regering. Nou, jij kan uitleggen wat jouw problemen ja. zijn. En wat als deze problemen zich zouden doorzetten... of erger zouden ja. worden of niet kunnen oplossen... dat dat dus in het nadeel is, in mijn ogen, voor Nederland... of voor andere bedrijven die daar willen investeren. Ach. En op die gegevens en andere gegevens... En inzichten, baseert op buitenlands beleid, buitenlandse zaken. Ik neem aan de samenwerkingen enzovoort. Het buitenlands beleid. Eens, maar ik kan me toch voorstellen dat degene. Uh, als we dan terug even naar, naar voetbal gaan. ik kan me toch voorstellen dat de Nederlandse regering. wil dat Shell zo goed mogelijk speelt. Ja, natuurlijk. Dus dat ik, hoop ik wel. Ja, nee, ja. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat ze wel uh, proberen. zoveel mogelijk van de regels. ook uh, te zorgen dat, dat, dat, dat Shell een attractieve speler is. Ja. Kijk Shell, wij zijn natuurlijk in Nederland... Ja, tenminste de meeste Nederlanders, zijn er natuurlijk niet iedereen... die zijn natuurlijk toch trots dat het hoofdkantoor van Shell... Van, het blijft natuurlijk altijd een van de allergrootste bedrijven ter wereld. Nou, en, en dat de topman ook een Nederlander ja. is. En nou, nu is de topman een Zwitser. Ja, maar maar goed, die woont tijd. nou in Nederland? Maar het helpt zeker Shell, ook Philips, Unilever, ING... onze internationale bedrijven... helpen mee voor de internationale uitstraling van Nederland... En, ook, en dat helpt dus ook weer mee, die, die economie die we hier zijn. Ja, natuurlijk zijn er ook heel veel andere takken van sport. Hè, maar in totaliteit helpt dat mee. En ook in de hele status in de wereld. Want het aardige is altijd van Shell, dat vergeten wij internationaal... heten wij nog steeds Royal Dutch Shell. En zo heet het dus ook in Azië of in New York. Hè. Dus het helpt echt mee, de naam van je land. Ja, eens. Dus uh, de, de, de Nederlandse regering helpt u soms... Want dat heb ik ook gelezen. Uh, jullie waren actief in Iran. En de Nederlandse regering legt dan uh, af en toe uit aan bijvoorbeeld de Amerikanen van ja dat doen ze daarom. En daarom zijn ze eigenlijk een beetje aan het omzeilen van de sancties die bij Iran zijn opgelegd. Klopt dat? Nee, dat is, oh, dat is een heel, heel moeilijk dossier. Ah. Er zijn, uh, tot op, U heeft tot alleen maar tot tot op onlangs, ja, dat was je vak. Tot onlangs, dus een half jaar geleden waren er in feite alleen Amerikaanse sancties. Dat heette ILSA, dus de Iranian Libyan Sanctions Act. de viel Libië. Dat, dat als het ware was dan, die viel daaruit. Er waren op een gegeven moment geen sancties meer tegen. Dus toen waren het alleen sancties door Amerika in verband met Iran. In Europa hebben wij regelgeving met Brussel... waar die in feite erop neerkomt... Dat Europese bedrijven moeten niet sancties van andere mogendheden volgen. Dus is een uitermate ingewikkelde activiteit. En dus in feite heb je dus een Europese regel die anders is dan de Amerikaanse sancties. Terwijl een bedrijf als Shell heeft natuurlijk ook belang in Amerika. Dus dan zie je hoe moeilijk het internationale eh, verhoudingen zijn. Ja. En wat doe je dan? Nou, en dat is natuurlijk, uh, dit was ook bekend aan de Nederlandse regering. Dus de, reger, de Nederlandse regering helpt u af en toe. Helpt u ook wel eens de Nederlandse regering? Nee, want wij zijn maar een voetballetje. <laughs> dus ja, hoe, hoe help je regering? Ik denk dat wij, uh, ik bedoel dat niet onbescheiden, maar dat als Shell, door die positie en de grootte van ons bedrijf die we in de wereld zijn, het feit dat wij ons hoofdkantoor hier hebben. Denken dus heel veel andere bedrijven in de wereld. Nou, als Shell daar zit, terwijl we ook nog, dat is ook weer zo'n moeilijk verhaal... maar we zijn een Londense NV, een Londense PLC, mijn hoofdkantoor in Nederland. Dat betekent dat je hoogste belastingstap in Nederland is. Nou, het feit dat Shell, wij worden gezien als goed professioneel bedrijf, dat hier doet... denken dus heel veel andere bedrijven in de wereld... hé, hey, misschien is het wel aantrekkelijk om in Nederland te zitten. Dus dat heeft op zich een aantrekkende kracht. Zo, zo kan je het ook nog een keer zien, afgezien nog van het feit... Dat, dat je natuurlijk toch die status in de wereld hebt dat dat bedrijf hier zit. En het feit dat andere bedrijven, die is natuurlijk zeer bekend... ik heb ze net al genoemd, met Philips hè, en Unilever ook hier gedeeltelijk... dat die ook hier zitten, dat helpt dus heel vaak mee om proberen aan te tonen... dat we in Nederland hè, hier echt proberen een goed vestigingsklimaat, zo heet dat, hier te, te hebben en te houden. De uitstraling van Nederland is dan belangrijk. Nou, da Omdat u toch van de moeilijke dossiers houdt en er altijd toch in zit... er kwam er nog eentje langs en dat was uh, Nigeria. Shell zit uh, ook met veel mensen in de... Uh, of heeft heel veel goede contacten met de uh, regering van Nigeria. Is dat correct? Ja, tenminste in mijn tijd... ik wil alleen praten, niet over de tijd dat ik weg ben. In mijn tijd, dat vind ik nou volstrekt logisch... want hoe, hoe zit dat nou? Wij, je hebt daar, we runnen een bedrijf... In feite zijn er een aantal bedrijven. En je hebt één bedrijf dat zit onshore, dus op land. Daar boor je naar olie en gas. Dan hebben we één bedrijf die maakt er vloeibaar aardgas van. En dan kan je het exporteren. Dan hebben we één bedrijf wat uit de kust uh, olie haalt. En, uh, en ook wat gas. Nou, Het onshore bedrijf is het oudste bedrijf. En daar, daar zit de meerderheid daarvan, is de overheid aan de houden. Ja. Ja, dus je maar dat is samen geen, met de overheid... Dat is geen gemakkelijke overheid, ja. dat zijn geen lievertjes. Nee, nee, wacht even. En de, de overheid is aan de houden en dat wordt ook echt gerund als een stuk van de staat. Ja? Daarbij zit heel veel regelgeving over alles wat je wel en niet in Nigeria kan doen... zit daar bij het ministerie van, wij zouden zeggen, van de olie- en gaszaken. Nou, dat is natuurlijk dan volstrekt logisch dat je daar dus mee overlegt. Dat, is, dat, is, hè, dat zou heel onlogisch zijn als je dat niet zou doen. Ja, nee, maar overleggen snap ik. Maar ik dacht ook dat er genoeg mensen daar in die, in, in die ministeries rondliepen... die enorm goede contacten en banden ja, hadden met Shell. nou dat heeft zo een lees een ik dat gestaan. Natuurlijk. Ik ga daar niet op reageren, want dat, ik, moet, ik moet dat niet doen. Ik ben er nu commissaris. Ik weet niet eens uit mijn hoofd hoe de Shell-persdienst daarop heeft gereageerd. Maar, uh, maar als u dat maar, leest in de de krant, maar... vreet u hem dan nee, op de krant wacht, of, wacht, of even niet? Even Denkt u dan bij uzelf, nou wat een gedoe. Shell, kijk, je kan altijd wel proberen zo'n bedrijf een hoekje te douwen. Maar aan al die jaren dat ik er heb gezien... als je ziet hoe netjes wij met alles omgaan... hoe diep we erover nadenken... hoe als het een keer fout gaat, hoe hard we ook ingrijpen. Ja? Wij willen echt een heel fatsoenlijk bedrijf zijn. Er zal heus wel eens iets fout gaan. Maar het bedrijf zit echt qua... Hè, om even de term van het vorige kabinet te gebruiken... normen en waarden, zit het echt goed in elkaar...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 En eigenlijk, die, daar moesten we, in die tijd hebben we heel veel gereorganiseerd. Moesten mensen inkrimpen. Op en welke tijd was dit? Dit is midden jaren 90. Okay. En, eh, en ook daarvoor, daarvoor moesten bedrijven afslanken. Maar we hebben ook heel veel geïnvesteerd. Je praatte toen over, ik geloof, 3,5 miljard gulden. Nou, dat was voor die tijd echt heel veel geld. En dat deed je tegelijkertijd terwijl het bedrijf inkromp. En in feite, dat model is altijd.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 Maar dan denkt, ik zei altijd: als dat al gebeurde, dan tanken we voor je een tientje of zo. Want. Uh, <laughs> ja. Nou, uh, ik vond het een, een zeer boeiend gesprek. Het is. Uh, ja, ik, we hadden nog we gingen nog over leiderschap praten. We hadden, ik had het nog heel graag met u gehad over uw mooie ontmoeting met Nelson Mandela. We hadden, ik had een schitterend nummer voor u uitgekozen uh, over Afrika. En u had iets voor mij uh, van de Rachmaninoff uitgekozen. Maar we zijn ja. er helemaal niet aan toegekomen. Ja. Dus. Nou, die Rachmaninov is natuurlijk wel jammer. Ja. Misschien kunnen we op het eind even dat muziekje laten horen. Ja? Nou, ik, we hebben De eerste nog... tonen. Nou, de eerste tonen. Maar dan dank ja. ik u in ieder geval dat voor het... was een stukje uit het tweede pianoconcert had ik voor je uitgezocht. Want op een gegeven moment, wat zacht pianospel, gaat het echt met hè, nou, dat komt het in. hele orkest los. Ja. Luister maar. En dank u wel voor het mooie gesprek. Ja, dank u wel. Met plezier gedaan.